12 Uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Arabische Liga heeft de Syrische president Assad opgeroepen de macht over te dragen aan zijn vicepresident. De oproep was het resultaat van overleg tussen de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken in Cairo. De Liga wil dat Syrië een overgangsregering van nationale eenheid krijgt die binnen twee maanden vervroegde verkiezingen organiseert. De Arabische landen leggen hun plan voor Syrië voor aan de VN-veiligheidsraad. Ze hopen dat die erachter gaat staan. Verder zet de Arabische Liga zijn waarnemersmissie in Syrië voort. Alleen saoedi arabië trekt zijn waarnemers terug. PVDA, D66 en GroenLinks hebben een wetsvoorstel gemaakt... om de Nederlandse natuur te beschermen. Ze presenteren morgen de initiatiefwet Mooi Nederland. Volgens de drie oppositiepartijen verdient de natuur beter... dan wat staatssecretaris Bleker wil.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 Pasgeboren jongetje werd gistermiddag bij een politiebureau gelegd. Het werd gauw naar een ziekenhuis gebracht en maakt het goed. De vrouw krijgt professionele hulp aangeboden... en zal later door de politie worden verhoord. Op het strand van Schiermonnikoog is een levende, jonge bruinvis aangespoeld. Bij harde wind en hoog water kwam het dier vanochtend op het strand terecht. De bruinvis wordt verzorgd en onderzocht in Harderwijk. Hij kan niet direct worden teruggezet in zee, omdat hij mogelijk ziek is. Meeuwen hebben gaten gepikt rond de ogen en het blaasgat... Dit jaar zijn al ongewoon veel dode bruinvissen aangespoeld. Dit is de eerste levende. De Kroatische bevolking heeft in een referendum voor toetreding tot de EU gestemd. Volgens de eerste uitslagen stemde ongeveer twee derde voor het EU-lidmaatschap. De opkomst lag net boven de 40 procent. Kroatië zal op 1 juli 2013 het 28ste EU-lid worden. De EU en Kroatië hebben daarover eind vorig jaar een verdrag ondertekend.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 waarin staat dat hij zijn bevoegdheden overdraagt... en in ruil daarvoor niet zal worden vervolgd. In de hoofdstad Sanaa gingen vandaag duizenden mensen de straat op... om te eisen dat Saleh wordt berecht voor de misdaden... die hij de afgelopen 33 jaar zou hebben gepleegd. In Geertruidenberg heeft de politie vanmiddag een industrieterrein uitgekampt. op zoek naar explosieven. Een man had daar eerder op de dag een pakje gevonden... waarin twee aan elkaar geplakte granaten zaten. Later zijn op het terrein nog twee pakketjes gevonden explosieve opruimingsdienst heeft die gescand en het lijkt erop dat daar ook explosieven in zitten. Terrein in geert wordt gebruikt als afvaldump. De politie denkt dat de explosieven er als afval zijn achtergelaten. De omgeving is afgesloten en de explosieven worden op een veilige plek ontmanteld. De Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords verlaat deze week het congres. Het heeft ze bekendgemaakt in een videoboodschap op haar Facebookpagina. De democraten Giffords werd een jaar geleden bij een schietpartij in Arizona geraakt in haar hoofd. Zes anderen kwamen om het leven. In haar videoboodschap zegt Giffords dat ze zich volledig wil concentreren op haar herstel. Giffords heeft als gevolg van het schotwond onder meer moeite met praten. De huismus is opnieuw het meest geteld bij de landelijke tuinvogeltelling. Die wordt gehouden door de Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Tot 6 uur waren er 126.000 huismussen geteld door in totaal 35.000 deelnemers. Tweede staat de Koolmees met bijna 70.000 exemplaren en de Merel is derde met 52.000. De telling sluit morgenmiddag om 4 uur. Afgelopen jaren was de mus ook al het meest te zien. De PSV is er niet in geslaagd de koppositie in de eredivisie over te nemen. Bij FC Utrecht bleven de Eindhovenaren steken op 1-1. Vanmiddag speelde ook koploper AZ met 1-1 gelijk thuis tegen Ajax. En Feyenoord en Vitesse verloren de aansluiting met de top. Feyenoord verloor met 2-1 bij VVV Venlo. En Vitesse verloor in eigen huis met 1-0 van NEC. Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden sprint in Salt Lake City... heeft Laurine van Riesen de 1000 meter gewonnen. Marit Leenstra werd tweede. Bij de mannen werd Stefan Groothuis tweede achter Shawnee Davis... Op de 500 meter eindigden de Nederlanders niet bij de eerste drie. Jan Smekens, die gisteren tweede werd, kwam vandaag niet verder dan de zesde plaats. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar in de noordelijke provincies blijft de kans op een bui bestaan. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of zeven. En ook na morgen blijft het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vijf graden. Binnen zit John Janssen van Gaan. Koen Koch is dood. Ik kende hem al uit ons socialistische studentenclubje... waarmee we vijftig jaar geleden de wereldrevolutie smeden. Hij werd sociaaldemocraat, maar toch vooral democrat... Hoogleraar ook, columnist. En hij wekte voor Nederland de Eerste Wereldoorlog tot leven. Ik wist dat zijn overlijden onvermijdelijk was. En al gauw ook. Maar als het dan zover is, komt het toch hard aan. Vaarwel, Koen. En dan is het deze week Gedichtendag... Gedichten week, zeg maar. In het oog om vijf voor twaalf. Bij monden van Rob Schouten. Het voornaamste. Het voorlaatste van twintig uit de honderd beste gedichten. die dinsdag meedingen in de finale. die die avond ook in het oog te horen is. Maar eerst in wat minder poëtische sferen, partijcongressen. De Partij van de Arbeid en het CDA bogen zich allebei over hun interne crisis. Wij raadplegen de Kamerleden Roos van Meij, Partij van de Arbeid, en Ad Kopperjan, CDA, die als waarnemers de congressen van juist de andere partij bezochten. En zij brengen verslag uit, evenals onze politieke redacteur Hans Andrega. En Tinny Cox, prominent lid van de triomferende SP... volgt argwanend het democratisch proces in Rusland... na de omstreden parlementsverkiezingen... en hij komt vertellen hoe het ermee staat nu. Maar wat dergelijke beslommeringen overstijgt, is geluk. Dit is het jaar van Jean-Jacques Rousseau... en zijn adept televisiepresentator Twan Huys legt straks het verband tussen deze wijsgeer en ons geluk. Voorts nieuws over de Arabische Liga en Saoedi-Arabië versus Syrië... toegelicht door Arabiste Petra Stine. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 22 januari. Voor het eerst werd de SP de grootste in de peiling van Maurice de Hond. Dat was leuk wakker worden voor partijleider Emiel Romer. Maar ik blijf ook wel een, een nuchter Hollander. Hoor. Ik bedoel, het zijn peilingen, uh, Voor de rest, uh, we zitten in de Kamer nog steeds met 15. En er is nog steeds hetzelfde kabinet, dus wat dat betreft is nog niks veranderd. Maar het is een mooi compliment. De SP zou 32 zetels krijgen, bijna twee keer zoveel als de partij nu heeft. Volgens de Hond gaat de stijging voor een deel ten koste van de PVV. Je ziet dat de PVV geleidelijk daalt, juist ook onder de lage inkomens. En ongeveer uh, 10% van de PVV-kiezers van juni 2010 zeggen nu SP te stemmen. De sfeer op het congres van de nu nog grotere socialistische broer... de Partij van de Arbeid, werd door de peilingen niet verpest. De SP verkoopt sprookjes, is het commentaar van partijleider Job Cohen. Kijk, ik stel dat tegenover, wij hebben een, dat heb ik vandaag ook gezegd... wij hebben een niet-eenvoudig verhaal, omdat we ook in een moeilijke situatie zitten... en ik ook vind dat je eerlijk moet zijn over wat er wel kan en wat er niet kan. Je moet op een gegeven ogenblik beloven wat je kan waarmaken. Hans Spekman nam vanmiddag het voorzitterschap over van Lilian Ploumen. Hij belooft de leden dat de Partij van de Arbeid... onder zijn leiding het verschil gaat maken. Wij gaan niet alleen maar bezig zijn met het leven van alle dag beter te maken... maar we gaan ook weer de macht terugveroveren op de mensen die het nu veel te veel voor het zeggen hebben. Dat is de opdracht van de Partij van de Arbeid. Een linkse, brede volkspartij. En daar ben ik van. En daar zijn jullie van. Opgepept verlieten de leden het congres. Wij gaan nu grote woorden... Wij gaan echt groter worden nu. Zeker met Hans Pekman nou heb ik de verwachting dat het beter zal gaan. En dat die, die makkelijke weg van de SP uh, uiteindelijk niet leidt tot oplossingen. En dan hoop ik toch dat de kiezer dat uh, inziet. In de Amerikaanse staat South Carolina maakte Newt Gingrich een comeback als kansrijke Republikeinse presidentskandidaat. Met overmacht versloeg hij zijn rivaal Mitt Romney. Die geeft na deze derde voorverkiezing toe dat het een harde strijd is omdat er zoveel is om voor te vechten. Uh, we're now three contests into a long primary season. This is a hard fight because there's so much worth fighting for. Romney gaf toe dat hij een vergissing heeft gemaakt door zijn belastinggegevens niet openbaar te maken na beschuldigingen dat hij nauwelijks belasting zou betalen. Dinsdag doet hij dat alsnog. Eh, die dat openbaar maken, dan niet dat betalen. Gingrich kijkt met vertrouwen naar de volgende voorverkiezing, eind deze maand in Florida. En naar de Eindzegen in November. We're to win this nomination and we're to defeat President Obama in November. De cirkel is rond voor de 16-jarige zeilster Laura Dekker. Gisteravond meerde ze aan op Sint Maarten... waar ze haar solotocht om de wereld een jaar geleden begon. Ze had nooit echt stilgestaan bij hoe het zou zijn om aan te komen. Het was alleen haar vertrek dat telde. Ik heb hier vanaf mijn achtste elke dag van gedroomd. Dus als ik naar school fietste, droomde ik ervan. Ik tekende bootjes. En... Dat het nu ineens zover is, want ik heb nooit aan dit moment gedacht... Het is gewoon... Uh... Apart. Terug naar Nederland gaat ze en terug naar school. En um, ja, ik kom school maken en ik zou heel graag naar Nieuw-Zeeland willen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Juri Stubenitske heeft, heeft al een overzicht samengesteld... van de ochtendbladen van morgen vroeg en begint aan de voorlezing daarvan. IJsliefhebbers krijgen hoop als ze morgen spits lezen. Volgens de krant komt er de komende weken... een koufront uit het oosten naar Nederland. Inmiddels zijn er een hoop mensen die wel zo'n horrorwinter kunnen gebruiken. Zoals de mensen die na de gladheid van vorig jaar bergen zout kochten... en er nu niet vanaf komen. Een woordvoerder van een grote zoutleverancier zegt dat mensen die een slaatje wilden slaan uit het zouttekort, nu van een koude kermis thuiskomen. Ook de verkoop van thermo-ondergoed, handschoenen en winterbanden valt tegen. Op de grens van fascisme, zo noemt het Amerikaanse comité de schorsing van opperrabijn Raubach door de Joodse gemeente Amsterdam. Dat comité en Raalbach ondertekenen een omstreden verklaring... waarin homoseksualiteit een geneesbare ziekte werd genoemd. In De Volkskrant haalt het comité uit. Een woordvoerder zegt dat de politieke correctheid in Nederland... op hol is geslagen. In de VS en Israël is de vrijheid van meningsuiting en godsdienst heilig, zegt hij. Een lid van het comité wijst erop dat de Nederlandse maatschappij... veel te tolerant is en dat Joden in Nederland in spirituele shock zijn. Als je rookt en je wilt weten welke geur- en smaakstoffen... er zijn toegevoegd aan je sigaret... dan kom je in Nederland niet goed snel aan die informatie. Dat meldt trouw. Sinds 2007 is het verplicht dat de Rijksoverheid... informatie over toevoegingen openbaar maakt. En hoewel de tabaksindustrie de gegevens aanlevert... heeft de overheid niets gepubliceerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid... kost het tijd om alle ingrediënten te vergelijken. Veel tijd. Vier jaar al. En of die vergelijking nog nodig is, is nog maar de vraag... want dinsdag overleggen 70 landen in Geneve... over een mogelijk verbod op een aantal geur- en smaakstoffen... in sigaretten en chèque. In Groot-Brittannië kunnen vrouwen sinds kort kiezen voor een keizersnede... als ze bang zijn voor een vaginale bevalling. Spits vroeg gynaecologen en verloskundigen in Nederland... hoe zij daartegen aankijken... maar ze voelen niets voor een keizersnede op bestelling. De Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie heeft grote moeite met de Britse regels. En ook de organisatie van verloskundigen wil het niet. Behalve de kosten van een keizersnede kleven er ook risico's aan. Denk aan wondinfecties, nabloedingen of beschadiging van de blaas. De organisatie wil dat er wordt gesneden volgens de huidige richtlijn. Alleen bij een medische of psychiatrische indicatie. De crisis, de hang naar rust en ruimte in een steeds snellere maatschappij... en vooral niet worden lastiggevallen door luidsprekers... die de zoveelste bingo aankondigen. Dat hoorde de verslaggever van de Telegraaf... op een vakantiebeurs in Noord-Holland. Bezoekers zijn de massaliteit van grote campings zat. Net een kermis, niks voor ons. Op die vakantiebeurs konden mensen een praatje maken... met 350 boeren die een stukje land verhuren. Daardoor weet je precies hoe het er is en wat je er kunt doen... Een van die campingboeren begrijpt het wel. Je krijgt als, glas, als gast een glas wijn bij aankomst en wordt letterlijk uitgezwaaid. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dat is de Australische bruggeling Gotje met het nummer Somebody That I Used To Know. En de covers van dat nummer zijn hartstikke beroemd. 33 miljoen keer bekeken op YouTube. Met zijn vijven achter één gitaar. Meer zeg ik niet, kijk zelf maar YouTube. Somebody That I Used To Know. De Arabische Liga stemde vandaag in met een verlenging van de waarnemersmissie in Syrië. Maar een van de belangrijkste landen houdt er nou juist mee op. Saudi-Arabië. Aan de lijn Petra Stine, Arabist en publiciste, welkom. Goedenavond. Hebt u, het lijkt een tegenslag, het afhaken van Saudi-Arabië. Hebt u enig idee waarom dat gebeurt? Nou, tegelijkertijd er zijn er eigenlijk twee berichten vanavond... die onwaarschijnlijk inderdaad tegenstrijdig zijn. En aan de ene kant heeft Saoedi-Arabië gezegd... wij trekken ons terug, want uh, die Liga, Arabische Liga-missie... ja, nou, die is totaal niks. mislukt, dus ja. niks. En tegelijkertijd heeft uh, de secretaris-generaal van de Arabische Liga... Uh, Nabil al-Arabi, een Egyptenaar, aangekondigd... dat er um, ja, een transitieplan moet komen... dat uh, de Arabische Liga de Veiligheidsraad gaat vragen... om de president van Syrië, Bashar al-Assad, op te dragen... om zijn macht over te dragen aan een vice-president. Ja. Dus ze zijn eigenlijk... Maar dat ja, had ik eigenlijk even uit elkaar willen houden. Kunnen nou... we eerst vertellen waarom Saoedi-Arabië niet meer mee wil doen? Nou, ik denk dat het juist wel met elkaar te maken heeft. En ik denk dat Saoedi-Arabië en Qatar... die zijn heel erg bezig uh, om... Uh, ...in de regio uh, om de macht te, te stoeien. Qatar is uh, de plek waar ook Al Jazeera gevestigd is. En Saudi-Arabië wil uh, eigenlijk gewoon niet meer dat Qatar zoveel invloed heeft. De huidige voorzitter van de Arabische Liga is uh, de, de Qatar-president. Uh, die, um, die, die strijd om de macht in die golfregio... ...dat zie je gewoon ook in Egypte, dat ja. zie je nu ook in Syrië. En ik denk dat Saudi-Arabië... Gewoon geen hel meer ziet in die Arabische Liga-missie. Nee, ja, en die, die oproep van de Arabische Liga aan Syrië om een regering van nationale eenheid te vormen en dat Assad zijn macht over moet dragen aan de vicepresident, heeft dat enige zin? Nou, ik zag net op Twitter dat de Syrische Nationale Raad, zeg maar een van de uh, oppositiegroeperingen, uh, clubs waar allerlei oppositiefiguren zich in verenigd hebben, die hebben net in Cairo aangekondigd dat ze dit plan omarmen. De vraag is of dat de demonstranten in de straten in de verschillende steden Syrië dat een goed plan vinden. Dat, uh, de ja, want wie in... is die vicepresident waaraan Assad de macht zou moeten overdragen? Uh, dat is, uh, op dit moment is dat Farouk Shara, dat, uh, ja, dat is echt iemand van de oude garde, die was uh, minister van Buitenlandse Zaken, nog onder de vader van uh, Bashar al-Assad. Uh, die heeft wel uh, een jarenlange ervaring. Als diplomaat kan die wel heel mooi praten. Ook zelfs in goed Engels. Maar dat is echt wel iemand van het oude regime. Kent u hem? Uh, nou, ik heb hem wel eens ontmoet. Ja, het is iemand die uh, de meest nare dingen over Israël zegt. Het is echt uh, niet iemand die heel snel niet gaat prettig, buigen. Nee. Nee. Wat wel interessant is van die Farouk Ashara, is dat ik ben in, uh, in het najaar in Beirut geweest... en die man die komt zelf uit uh, het stadje Dara. Daar is de Syrische uh, opstand begonnen... Ja. En, en daar heeft hij zich wel heel kritisch uitgelaten over de harde lijn van uh, de militairen, van de, van de soldaten. Dus nou, hij heeft iets van sympathie bij, de, bij sommige oppositieleden. Maar terug naar dat, dat, dat plan, ik moet zelf zeggen, de details zijn nog niet bekend... maar het zou kunnen dat dit voorstel van de Arabische Liga, dat dat een enorme beltjesdag gaat voorkomen... En waar Saoedi-Arabië... Dat Assad dus eieren voor zijn geld zou kiezen? Precies. En waar Saoedi-Arabië zich heeft teruggetrokken... vandaar dat ik daar een link zie... Oh, is volgens mij ja. om uh, de gang naar de veiligheidsraad te vergemakkelijken. Rusland heeft uh, vorige ah. week een, een, een conceptresolutie ingediend... en die lijkt heel erg op dit Arabische Liga-plan... Dus ik denk dat er achter de schermen enorme deals zijn gesloten. Maar je zou ook kunnen zeggen, verleng die waarnemersmissie, uh, want dan heb je in ieder geval ogen en oren in Syrië. Ja, maar ze doen het niet tegelijkertijd. Dus Saudi-Arabië ja. trekt zich terug, tegelijkertijd is er ah. een opening naar de Veiligheidsraad. U ziet er een opzetje in? Ik zie daar een opzetje dus in. Het opzetje is uh, Bashar al-Assad een nette uh, aftocht uh, te bieden. Ja. Dat is voor mij heel duidelijk. Interessante ontwikkelingen. Ja, nou, in één ding, dus is bijna niks zeker in Syrië, maar uh, Bashar al-Assad heeft een zoon die Hafiz al-Assad heeft. Nou, die gaat hem in elk geval niet meer opvolgen. Dat mogen we wel aannemen. Oké, okay, dank Petra Stine. Tot zover het nieuws over Syrië. Van Dikhout met RS in het Midden, gisteren ook op het CDA-congres gedraaid, heb ik nog gehoord. Roos van mij, u was daar toch? Ja, ze hebben het helemaal aan het einde gedraaid. Oh, maar u was er nog. Ik was er oh, nog, ja zeker. Ja, want twee gematigde partijen waren dit weekend in congres bijeen. De een zit in, de ander buiten de regering, allebei in de war, allebei in een leiderschapscrisis, allebei in de rui door verlies van ideologische veren en kiezers. Wat ze nu weer proberen te herstellen, allebei door een ruk naar links, het CDA naar het radicale midden, de Partij van de Arbeid naar de SP. Het voornaamste verschil is, maar dat is van alle tijden dat de CDA daar kort over vergaderde. Een middag in Maarsen en de Partij van de Arbeid lang. Twee dagen in Den Bosch. Namens de Partij van de Arbeid bezocht Roos van mij het CDA-congres. Welkom. En okay. haar CDA-collega Ad Kopian bezocht het Partij van de Arbeid-congres. Ook welkom. Hoe moet goedenavond. Ik het... Ja, goedenavond. Hoe, hoe moet ik dat zien, Roos van mij? Bent u persoonlijk geïnteresseerd in het CDA... of hoort het tot uw takenpakket om die te volgen, die partij? Nee, het behoort tot het takenpakket. Iedere partij wijst, als het ware, dat noemen wij dan... in in Den Haag watchers aan. Ja. Dus ik uh, watch samen met mijn collega Ronald Plasterk het CDA. En wij worden dan dus ook gewoon door het CDA uh, uitgenodigd. Oh. Net als andere collega's van andere partijen. Ja. Dus ik was daar ook met een collega van de VVD, Anne Mulder... Uh, om het congres te bezoeken. Ja. En dat is eigenlijk heel uh, oh. gebruikelijk. Ja. Ja, dus dat geldt ook voor u, Ad Koppian. U bent de partij van het watcher van het CDA? Ja, dat klopt. Sinds 2006. En ik doe het met veel plezier. Met veel plezier? Hoezo? Ja. Nou, ik vind het leuk om bij een andere partij te kijken. Daar kun je toch altijd weer van leren. Uh, en het is ook wel goed om de sfeer te proeven bij een andere partij. Zeker als je in de coalitie ja. zit, maar ook als het de andere partij de oppositie vormt. Ja, daar leer je veel van. Ja, ja want daar leer je veel van, uh, Roos voor mij. Vertel eens, wat, wat trof u in de, in de sfeer van het CDA-congres gisteren? Nou, wat... dat, was dat een grafstemming? Uh, nee, het was een opgetogen? Het was, uh... Het was opgetogen, maar het was ook een soort van uh, ontlading. Was het. het was eigenlijk uh, nou ja, ook wel een beetje psychologisch. Iedereen kwam bij elkaar, uh, dissidenten, mensen. Maar het was natuurlijk overvol. Ze hadden twee zalen moeten boeken. Ze zaten in een fantastische locatie, vond ik zelf. Een oude veevoederfabriek vol met industrieel uh, erfgoed. En, um, en iedereen had enorm behoefte om... Um, nou ja, om, ja, om weer bij elkaar te horen. Dus zo voelde dat. Dus ja. het, was bij, het was emotioneel. Een vergrijzende partij, trof u aan? Um, ja, op zich veel oude leden... maar ook veel jongere mensen aanwezig op het congres... en ook op het podium. Ja. Ad Koppenjan, hoe trof u de Partij van de Arbeid aan? In mineur? Nee, dat wil ik niet zeggen. De peilingen zijn natuurlijk niet goed. Voor de PvdA en ook niet voor het CDA. Maar toch zag ik een partij die toch weer een nieuw elan... Uh, uitstraalde met de verkiezing van een, een nieuwe voorzitter... die daar toch echt stond, uh, ja. Hans Peckman uh, En toch ook wel een toespraak van uh, Job Cohen... waarmee hij zijn achterban weer uh, enthousiast weer te, ja, is Ja, ze dus zijn geloof ik erg blij hè, met die Hans Peckman als nieuwe voorzitter. Ja, je ja, ik... voor mij knikt, knik, die is ja, zelf zeker. ook blij. Ik heb zelf een trui aan getrokken. Een trauien, een trauien. <laughs> zelf gebruikt. <geblijf. laughs> nee. Maar kon je die, kon u die, die blijheid in de wandelgangen proeven, uit Korpjan... Ja, en ik kan me dat ook wel uh, voorstellen, want met Hans Pekman hebben ze wel een hele authentieke uh, sociaaldemocraat die uh, denk ik prima de strijd aan kan, uh, ook met name ja. met de grootste concurrent SP. Ja, ging het in de wandelgang ook veel over Cohen versus ik noem maar iemand Asche? Ik heb daar niemand over gehoord. Oh, en hoe was dat bij het CDA? Roos voor mij. Gingen ze het over de opvolging van de leider? Nou, er was niet zo'n uitgebreid wandelgangenprogramma, want we zaten dus met inderdaad, zoals u zei, nou, maar kort bij elkaar in de zaal. Huis, ja. En daarna uh, de borrel. En daar uh, heersen nou, toch... de borrel is zeer geschikt geschikt. Dat is ook uh, het belangrijkste onderdeel, uh, in ieder geval voor mij, om uh, veel informatie uh, te vergaren. Maar daar was men met name uh, opgelucht uh, dat dat stuk er lag van het Strategisch Beraad. Dat men eigenlijk als het ware zorg, een houvast heeft om mee verder te gaan. Nieuwe bouwstenen eigenlijk voor het nieuwe verkiezingsprogramma. En, um, uh, en ook opgetogen over de sfeer. Ja. Dus, um, ja. Ja, opgetogen over dat strategische Beraad, gold dat voor iedereen. Ik, ik kan me voorstellen, met, met name die 30% die vorig jaar tegen deelname aan het kabinet van Rutte met de PVV was, dat die eigenlijk denkt: revanche, we krijgen gelijk. Nou, nou Koppeljan wil daar iets ja. over zeggen... maar ik vraag het nu allemaal mevrouw ja. voor mij ja. ik, Dan mag ja. ik iets zeggen. Ja? Nou ja, er in, in dat stuk zitten natuurlijk wel een flink aantal aanknopingspunten... waarvan je denkt, um, ja, daar kun je ook coalities met andere partijen mee sluiten. Daar zou ik maar even Precies. de korte ishalve... En Bovendien lijkt me dat ook wel uh, voor een uh, fractie. Maar goed, dat, daar gaat dat Koppeljan dan vervolgens over. Geeft dat ook wel wat ruimte om uh, de komende tijd uh, met mooie plannen uh, te komen? Ja. Dus uh, uh, in dat opzicht, uh, maar ik proef uh, uh, uh, eigenlijk een soort van sfeer van... maakt het misschien niet eens uit wat erin staat. We hebben een stuk, we kunnen verder. Ja, ja. De conclusies gaan we zo even over. Eerst een beschouwing over die twee congressen van uh, politiek redacteur Hans Andrega. Uh, als je die twee congressen nou samen neemt... wat hebben wij dan dit afgelopen weekend volgens jou beleefd? Twee partijen die op, uh, op zoek zijn naar een visie, naar een toekomst, naar een leider... nou, die, die punten die zijn gepasseerd. Uh, dat ze er allebei nog lang niet zijn. En dat nee. bij gebrek aan uh, duidelijke leiding, visie... eigenlijk twee mensen die normaal gesproken wat op de achtergrond staan in een partij, de partijvoorzitters... dat die heel erg op de voorgrond zijn gekomen nou, ja, ja. te staan. En dat die, uh, ja, min of meer de macht hebben gegrepen. En uh, als je bijvoorbeeld ziet uh, Ruud Peet... Ruud Peetoom, die ja. een hele duidelijke, heldere, stevige rol speelt uh, bij het CDA. Ook met dat hele strategisch beraad, al die onderzoekscommissies die daar zijn... hoe het verder moet. Uh, zij staat er echt heel duidelijk. Zij is op dit moment als het ware het CDA. En hetzelfde zagen we vandaag bij uh, Hans Bekman... Want die had een, een speech van amper uh, vijf minuten. En daarin liet hij als het ware een elektroshock door die hele zaal ah, gaan. Ja, ja, ja, ja. Waarvan de meeste uh, aanwezigen dachten van... Goh, wat lekker. Dat ja. hebben we al lang niet meer gehoord, zo'n verhaal. Het is toch raar dat hij opeens zo opkomt. Want het is toch lang een beetje beschouwd als een raar uh, buitenbeentje, die spekman. Een beetje een man. Nee, Roos, voor mij. Ik heb nu jarenlang samen met hem ook een portefeuille op sociale zaken gehad. We zijn uh, um, uh, En daar hebben we echt uitstekend samengewerkt. En ik, uh, hij heeft van nature altijd al enorm grote achterban... ook in de, de Partij van de ja. Arbeid, maar ook gewoon uh, in Utrecht uh, gehad... toen hij daar wethouder was. Ja. Ja. Nou, Waarom, hij, waarom ik, ik hem dan, in elk ja? geval wel een buitenbeentje vind... dat is dat hij bijvoorbeeld zijn hele optreden in uh, de Tweede Kamer... is altijd heel erg authentiek gebleven. Ja. Hij heeft zich nooit al te veel aangepast aan de manier van rijden ja. en zeilen in de nee. Tweede Kamer. Um, en ja, hij heeft nu volgens mij heel erg tijd mee. Ja. Want de Partij van Arbeid is op zoek naar zijn wortels, naar zijn roots, ja. naar een verhaal. En in die vijf minuten speech van uh, Spekman... vertelde hij al even over een grootvader... Ja. die in 1913 de afdeling ja, Zevenhuizen heeft opgericht ja. van de SDHP. Die een PvdA moeder... wat wordt je als koppen, uh, Heb je dat ook zo ervaren, deze... Uh... Ik zou maar zeggen bergreden van Hans Peikman. Ja, ik vond dat uh, zeker indrukwekkend. Zoals hij dat uit zijn hoofd deed, gewoon spontaan uit het hart. Ja, dat is zoals een politicus moet zijn. En uh, ja, provincie had met zo'n voorzitter. Ja. ja, en wat hij heel heel goed deed, dat wil ik nog wel even toevoegen, dat is. Um, de laatste jaren is het woord links een beetje besmuikt geraakt, uh, verdacht gemaakt. Ja. En uh, Spekman die zei vanmiddag gewoon, oh ja, and by the way, wij zijn ook gewoon links. Dus geen verhalen over radicaal in het midden, uh, maar gewoon wij zijn links. Ja. En ja, dan merk je ook dat zo'n zaal iets heeft van, ja, daarom ben ik ooit eens lid geworden van zo'n partij. Dat is ook zo. Ja. En uh, dat is iets om trots op te zijn. Nou, dat, ja. ja, dat deed hij echt heel knap. Nog even weer naar de algemene strekking. Die wending van het CDA via het strategisch beraad naar meer milieubehoud, meer compassie tegen hypotheekrenteaftrek, minder tegen de multiculturele samenleving. Roos van mij, maakte men zich in de wandelgangen geen zorgen over hoe geloofwaardig dat is als je tegelijk samenwerkt met Rutte en de PVV? Of denkt men, uh, later zien we dat wel weer? Ja, dat, dat, dat is het dubbele. Dus de, de spagaat waarin je dan vervolgens uh, terechtkomt... Uh, zeker als je kijkt naar de korte termijn... waarin het CDA natuurlijk ook weer aan, uh, aan het begin staat... van nieuwe onderhandelingen over nieuwe bezuinigingsrondes. Uh, ja. um, uh, Peto maakte daar uh, nou ja, uh, eigenlijk al vrij snel korte metten mee... door vrij uh, stellig uh, het denken stopt niet. Dus uh, er is ook geen... Uh, uh, verbod op nadenken in onze club. Nee. Dit is een discussiestuk, we leggen dit nu neer. Ze hebben er volgens mij, verbinden uh, ze daar een traject aan van een jaar... waarin ze alle provincies uh, afgaan en uh, gaan, uh, gaan discussiëren. Um, uh, neem niet weg. Uh, en dat, nee, maar dat vind ik eigenlijk alleen maar te prijzen voor een politieke partij. Um, dat je jezelf ook kwetsbaar maakt. Uh, kijk, wij kijken daar natuurlijk ook naar, ja, naar die nee, tekst als precies, Partij van ja. de Arbeid. Maar en, ze zoekt uh, ook uh, wel meteen de ruimte door te zeggen... het ja. denken staat niet stil ja, dus, dus, uh, dus ook wat wij als CDA in het kabinet ja. gaan doen. Precies, ja. nou ja, dat, en, en, en, daar, en daar denk ik alleen maar ja, doe, kijk, van, u hoeft mij niet te vragen wat er morgen moet gebeuren, ja. dan heb ik liever uh, dat dat kabinet natuurlijk valt, maar, ja. maar tegelijkertijd vind ik het knap dat je in zo'n periode, moeilijke tijd, achter de rug, um, een club bij elkaar hebt uh, weten te harken en vervolgens een stuk hebt neergelegd uh, en, en ja. daar kun je van alles van vinden, maar er zitten gewoon een aantal controversiële okay. punten in. Ja, Ad Koppian, dat is natuurlijk wel een probleem. Je maakt je kwetsbaar voor, uh, dat blijkt deze dagen al, voor de tegenstanders die zeggen... wat een rare tegenstelling tussen het strategisch beraad en het dagelijks beleid. Nee, vind ik helemaal niet. Uh, maar daar maak je wel wij, kwetsbaar wij, wij, voor, wij, want als, die als aanvallen CD... geschieden al. Ja, maar als CDA hadden we heel duidelijk behoefte aan weer een eigen verhaal. Ons verkiezingsprogramma van 2010 was door de evaluatiecommissie Frisse afgedaan als een vvd light programma. Uh, het was hard nodig dat wij een eigen visie op de toekomst ontwikkelden. Dat ligt er nu. En we hebben tot 2 juni de tijd om daar uh, als ja. partij over te discussiëren. En 2 juni, dan staat het stuk... U hebt niet het verhaal het dat u nou twee verhalen tegelijk vertelt... die onderling strijdig zijn... Nee, maar uh, er wordt ook niet ontkend dat er een spanning is... tussen het uh, regeerakkoord en het visiestuk, uh, wat nu is gepresenteerd. Dat ja. ontkent ook uh, Sibrand van Haas, niet. Buma nee, uh, niet. Het stuk is ons ook aangereikt als fractie ter inspiratie. Ook uh, richting de onderhandelingen ja. die we de komende tijd tegemoet gaan. Dus uh, kortom, we kunnen er wel wat mee. Van zandering, hebben die twee partijen nou de weg uh, terug omhoog gevonden dit weekende? Nou, zover is het denk ik nog niet. Uh, ze staan wel op een punt waarop ze in elk geval uh, de aanzet geven... Tot, uh, tot iets dat wellicht omhoog zou kunnen gaan. Maar inderdaad, nou ja, het probleem van, van het CDA... Uh, ja, wat ik toch wel zie, dat je met, met een nieuwe, nieuw CDA zit... en ook met nog een oud CDA, dat, ja, dat gaat op een gegeven moment wringen... Uh, we konden dit weekend horen dat Job Cohen zegt van... Uh, de Partij van de Arbeid steunt het kabinet nog wel op het gebied van de euro- ja, nee. en de pensioenmanden. Dus maar daarna is maar het uit. verder. Nee, ja. ze zoeken het maar uit. Nou, wat dat nee waard is en hoe dat uitpakt en hoe dat verder vertaald gaat worden... Nee. dat is ook nog wel afwachten. Dus, um, nee, dat weten we niet. Ja, of het de weg omhoog is. Um, nou, ik denk, als je naar, naar het enthousiasme kijkt wat leden in beide partijen weer hebben gehad dan uh, hebben ze daar nog wat het gevoel dat ja. het voor beide partijen... dat er een weg omhoog is. Koppeljan, nog iets geleerd? De, de internationale meezingen bijvoorbeeld? Nee, dat is niet aan mij besteed. Maar uh, de tekst ik vind het wel gepropt, mooi om het aan uh, te horen. Okay. Ja. Roos van mij, geleerd dat het ook met korter vergaderen kan... dan zijn de Partij van de Arbeid gewend zijn... Ja, daar ben ik een groot voorstander okay. van. <laughs> nou, heb je dus, een missie? Het is <laughs> dus een missie. En volgens mij heeft Peckman al aangetoond... dat je ook kort en krachtdadig uh, kunt kunstplek. speechen. hans Andering, Haar, Roos van mij, Ad Koppenjan. Dank jullie zeer voor deze terugblik op twee partijcongressen... van Partij van de Arbeid en CDA. Bring in the dancer. Bring in the clowns Bring in the magic in the air now I'll sing you a song I'm calling all dreamers Don't you ever wake up My sweetheart Sweetheart One out of three, one out of thousands in the world became one heart of me. And if you ever leave me, I'll hope I'll never wake up, sweetheart, sweetheart. Bring in the dancers Bring in the clouds Bring in the magic in the air I oh, want you? you give me your smile Dinant Woesthof en het nieuws is dat hij gisteravond door zijn enkel is gegaan. Hij twittert zelf pootje kapot en niettemin treedt hij vanavond weer op. Dat is nog eens heroïk. Op 4 december leidde SP-senator Tini Cox een delegatie van waarnemers naar de Russische parlementsverkiezingen. En die constateerde fraude op grote schaal. En Cox' kritiek was toen niet mals. Hij is nu net terug van een nieuw bezoek aan Moskou... en uh, nu aan de telefoon in Straatsburg... waar hij morgen aan de parlementaire assemblee van de Raad van Europa... verslag zal uitbrengen. Goedenavond, Tini Cox. Goedenavond. Hebben de Russen nou beterschap beloofd? Ja, ze hebben beterschap beloofd, ja. En dat, uh, dat ziet er uh, eerlijk gezegd uh, best indrukwekkend uit... Um, uh, het ziet er indrukwekkend uit omdat de protesten die na de parlementsverkiezingen zijn losgebracht... Uh, heel veel uh, autoriteiten in, uh, in Rusland verbaasd, en uh, ook, uh, ook in de paniek uh, gebracht uh, hebben. Dus op dit moment liggen er bij de, bij de stadsdoemen, het parlement van, uh, van de Russische federatie... een heleboel uh, wetsvoorstellen om toestanden als op 4 december in de toekomst uh, onmogelijk te maken. Dus dat ziet er goed uit. Maar wat zijn zijn het de... enige probleem is met, met, met, met de Russen dat je daar altijd moet denken aan een spreekwoord dat uh, alleen gekken zich laten wijsmaken dat uh, als je iets belooft, dat het ook echt gaat, uh, gaat gebeuren. Ja, kort dus al gezegd, het... eerst zien en dan geloven. Ja, dat is dat mag je in Rusland mag je dat uh, uh, zeker wel, uh, wel zeggen. Dus de voorstellen. Ja. Die, die er nu gedaan worden. naar aanleiding van de paniek die eruit gepast is. De, vanwege het grote protest dat, dat er gekomen is. Uh, die voorstellen die zijn goed. Maar of ze ook. Nou, wat ook, zijn de uh, meest concrete voorstellen? Ja, een vrij voorstel dat je op de televisie kan zien. Uh, dat er nu in alle kieslokalen. die uh, op 4 maart weer uh, in dienst uh, genomen moeten worden. als uh, de nieuwe president gekozen moet worden. worden webcams opgehangen. Nou, daarmee is Rusland denk ik, uniek. Zo wil uh, de beoogden. Uh, president Poetin laten zien van dat, de, dat de transparantie bij zijn verkiezing in ieder geval erop zal staan. Er is een wetsvoorstel ingediend door president Medvedev dat de toelating als politieke partij op een normale manier zal gebeuren. En in de afgelopen tijd was het zo dat wat je ook probeerde, je kon nooit als politieke partij toegelaten worden in Rusland. Nee. Er komt een onafhankelijke publieke omroep, maar dat zou zou in Nederland verschrikken, want daar schaffen ze die, die, die stukje een beetje af, maar in Rusland ja. komt er nu eentje, om, eh, om toch, uh, toch weer een betere en meer objectieve informatie over verkiezingen te geven. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zou je eerste conclusie zijn, nou dat gaat de goede kant op, en misschien, misschien gaat het ook wel de goede kant ja. op. Maar de handvraag maar is natuurlijk ook... bijvoorbeeld met die videoopname, wie gaat daar achteraf controle op uit wie gaat dat achteraf bekijken en uh, controleren? Ja. Ja, ik zou zeggen, hoe komt u op de vraag? Maar ook, ook in Rusland heb ik veel mensen gehoord die precies dezelfde vraag stellen. Van, uh, het, uh, het klinkt allemaal wel goed, maar waartoe leidt het? Want tot stadsrekening waren de regels zoals die golden bij de verkiezingen van uh, 4 december weliswaar, uh, die waren niet goed. Er, waren, er zaten een heleboel beperkingen in. Maar als alle kieslokalen gewoon protocol dat voorgeschreven was gevolgd, dat er zo veel minder uh, fraude zijn er geweest, dan had je geen stapels uh, kiesbiljetten. Uh, die duidelijk toegevoegd waren... in de, de stembussen uh, gevonden... dan waren er niet in één keer cijfers gekomen... dat uh, 98,5 van een bepaalde plaats... op, uh, op de partij van meneer Voeten en meneer Meneer, meneer had gestemd. Ja. Dus goede uh, je, je wil... Uh, dat moet altijd geapprecieerd worden... maar het is in het geval van bestand niet, uh, niet, uh, niet voldoende. Er moet echt nee. meer gebeuren. En, ja, en, en, we... en de lakmoesproef volgt al op 4 maart... bij die presidentsverkiezingen. Als Boetin ja, het ja, opneemt. Ja, dat is interessant. Ja, dat is interessant, want ik, uh, ik zal uh, ook, ook die verkiezingen waarnemen voor de Raad van, uh, van Europa. Oh. En het, het is zo dat uh, de, de huidige premier, de beoogde president uh, Poetin, er uh, eer in stel, schijnt te stellen dat zijn verkiezingen in ieder geval minder, uh, minder moedwassig verloopt dan de verkiezingen van de staats uh, Duma. Dus hij heeft ook gezegd dat hij alleen maar gekozen wil worden als het, uh, het vrije en eerlijke verkiezingen ja. zijn. Dan denk ik, nou, dat is een goed voornemen meneer Poetin, maak er eens iets van. Uh, maar dat, dat wordt inderdaad te lang moest proeven. Ja. En dat betekent ook als die verkiezingen toch weer uh, uh, zo slecht verlopen als de parlementsverkiezingen... Ja, dat ook dat dan ook een serieus probleem heeft met een plek in internationale organisaties... zoals de Raad van Europa en de OVSE. Ja. Tot slot nog even Proficiat. De SP is volgens de peiling van Maurice de Hond virtueel de grootste partij van Nederland. Formidabele prestatie. Als je ooit als uh, Maoïstisch splinterpartijtje begonnen bent... hoe hebben jullie dat klaargespeeld? Ja, misschien kunnen we daar de Russen vragen om daar een onderzoek in te stellen. Uh, oh, in, in Rusland is overigens de partij van, en meneer Poetin volgens heel veel aanhangers van, van zijn partij ook de grootste. Maar uh, onafhankelijke opiniepeilingen praten daar anders over. Dus hoe wij het klaargespeeld hebben, het zou de moeite waard zijn om daar een onderzoek naar in te stellen. Maar in ieder geval lijkt me dat het niet via manipulatie en... Ja, en, fraude en, uh, en gekregen fraude is Nee, nee daar vertrouwen we ook op. Oké, okay. Tini <laughs> okay. Cox, bedankt en Krijgen veel succes nou. in ja. Europa en Rusland. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found Out my big home.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 Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw for paw a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware... Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Ja, veel beer, de de beer, de beer, Life. beer, de dus de beer, de beer, de beer, Vol levenslessen voor de kleine Mowgli. Uh, Twan Huis, televisiepresentator, welkom. Dag John. Wij draaien dit nummer in verband met het onderwerp... waar ik met je over ga praten, het Jean-Jacques Rousseau-jaar. Uh, ja. Maar wat is het verband? <laughs> nou, ik, heb een, um, ik ben gefascineerd geraakt door Jean-Jacques Rousseau. toen ik een uh, boek aan het schrijven was. dat getiteld is Over geluk. Ja. En dat is mijn persoonlijke zoektocht naar geluk. Maar dat werd eigenlijk in gang gezet door het werk van Jean-Jacques Rousseau. en meer in het bijzonder door een hele mooie definitie die hij gegeven heeft van geluk. En toen ik klaar was, uh, zo'n beetje met mijn zoektocht. en een reis in de voetsporen van Rousseau. toen zat mijn zoontje, Jack, op een ochtend weer eens naar het Jungle Book te kijken. Dat deed hij in die periode heel vaak. En toen, uh, ik hoorde als gevolg daarvan dit nummer van Beer Balou... dus uh, iedere ochtend uh, tien keer. En toen dacht ik, dat is precies dezelfde formule in dat liedje. Die tekst sluit precies aan op wat Rousseau heeft gezegd wat geluk is. En dat is een moderne variant. Dus dat heb ik opgeschreven in mijn boek. Rousseau Ver draait zich misschien om in zijn graf, maar dat was het voor mij. Ver verklaar je nog nader, wat zegt Rousseau dan over geluk? Nou, Rousseau, die, uh, dat is, uh, voor de mensen die hem niet kennen... het is een van de grootste... Filosofen van de 18e eeuw. Iemand die fantastische boeken heeft geschreven. die uh, de kerk en de staten woedend maakten. en die om, om die reden ook verbrand werden. Zijn werk is letterlijk op de brandstapel terechtgekomen. en hij zelf bijna ook. Maar dat is allemaal niet. De, de, de, boek, de boeken die iedereen kent. die hem bestudeerd heeft. dat zijn uh, Emile. over opvoeding en uh, du contrat social au principe du droit politique. Dat is een boek over, uh, ja, het woord zegt het al, over het maatschappelijk verdrag. En dat heeft uh, heel veel in gang gezet. Sommige mensen zeggen zelfs dat de founding fathers in Amerika... Hun onafhankelijkheidsverklaring daarop gebaseerd hebben. Maar dat, ik raakte getriggerd door zijn allerlaatste boek. En dat moet jou aanspreken als wandelaar. Dat, dat boek is getiteld uh, Over peinzingen van een eenzame wandelaar. En daarin maakt hij een optelsom van zijn leven. Wat heeft het allemaal voorgesteld? Hij was een sombere, naargeestige, ruziezoekende man. En dan komt hij in dat boek tot de conclusie: Ik ben eigenlijk maar een paar maanden in mijn leven gelukkig geweest. En dat was op het eiland Sankt-Peters-Insel... in het meer van Biel in Zwitserland. Ja. En daar beleeft hij zijn gelukkigste moment ooit in zijn leven. En dat, daar ben ik naartoe gegaan, naar dat eiland. En wat schrijft hij over dat geluk? Ja, zal ik het voorlezen? Graag. Het is, weet je, het is een formule, althans een uh, definitie... Die, je eigenlijk, die zich beter laat lezen. Want hij is gecompliceerd geschreven. Maar je moet hem proeven als een, als een lekker glas wijn. En je moet hem een paar keer herlezen. En, maar hij is... Enorm compleet. Het zit alles wat geluk um, definieert zit hierin. Daar gaat hij. Als er een toestand bestaat waarin de ziel een basis vindt die sterk genoeg is om zich er geheel op te verlaten en er tot zichzelf te komen, zonder dat het nodig is het verleden terug te roepen of vooruit te lopen op de toekomst. Een toestand waarin de tijd voor de ziel geen betekenis heeft waarin het heden immer voortduurt zonder enige uitdrukking van duur... en zonder iets van opeenvolging, zonder enig ander gevoel van gemis of genot... van plezier of verdriet, van verlangen of angst, dan alleen dat van ons bestaan. En als dat gevoel op zich het bestaan geheel kan vullen... mag zolang deze toestand duurt, degene die erin verkeert, zich gelukkig prijzen. Dat is dan geen onvolmaakt, schamel en beperkt geluk... zoals men het in de genoegens van het leven vindt maar een toereikend, volmaakt en volledig geluk... dat in onze ziel geen enkele leegte laat die gevuld moet worden. Ja, klinkt mooi. Klinkt ook een beetje zweverig, of vind je niet? Nou ja, dat is... Kijk, Rousseau, je hebt mensen die zeggen... hij was volkomen gestoord <laughs> okay. en een mafketel eerste klas... en uh, iemand die uh, ten onder ging aan depressies en rare buien... dat vind ik allemaal niet. Nee. Ik vind dat het een... Ja, het is iemand die, uh, die de zaak in beweging heeft gezet... op een revolutionaire manier. En natuurlijk is dit een beetje zweverig als ik het zo voorlees... maar wat eraan vooraf gaat, en daarom is dat boek ook zo mooi... die Overpeinzingen van de eenzame wandelaar... is dat hij dus uh, zijn tijd beschrijft op dat eiland in, uh, in uh, het Meer van Biel. En uh, ja, hij, hij ligt enorm onder vuur. Je moet je voorstellen dat hij boeken heeft geschreven... waar mensen hem letterlijk om willen vermoorden. In, in steden waar hij komt willen ze hem uit elkaar trekken. Ja, ja. En hij zit dan op dat eiland. En het mooie van het eiland is, als je daar nu naartoe gaat... Zijn jij weinig... bent er geweest, hè? Ik ben er geweest, ja. En uh, als je er nu naartoe gaat, dat ligt er nog precies zo bij... als toen Rousseau daar zat... Kort voor zijn dood. Uh, in 17, wat zal het geweest zijn? 177, 17, uh, 17, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, er staat één hotel en daar heeft hij geslapen. En zijn kamer is nu een klein museum. En ik ben op zijn bed gaan liggen, daar waar hij dan in oh geslapen jee. heeft. Ja, ja. Ik heb alles ge uh, gedaan wat je moet doen dan als je zo'n trip maakt. Ja. En uh, dan snap je waarom hij tot deze definitie is gekomen. En waarom juist op die plek. Want hij hield van de natuur en van rust en stilte. En, en dat heb je daar allemaal. Je bent afgesloten van, zoals hij dat dan zelf zei. Van, ik was afgesloten van mijn vijanden en van mijn vrienden. En van brieven met nare berichten. Er was niks meer. Er was alleen maar absolute stilte en schoonheid. En dan krijgt hij zo'n moment. Dan ligt hij in een roeiboot. Op zijn rug in een roeiboot. En hij laat de riemen voor wat ze zijn. En het is een fijne, warme zomerdag. En hij kijkt in de lucht. En dan plotseling komt er een moment van extatisch geluk in hem op. Ja. En dat beschrijft hij in deze definitie. Hebben we nu nog wat uh, aan Rousseau? Ik bedoel, is hij, zoals dan altijd gezegd wordt, nog actueel? Nou, dat ligt eraan aan wie het vraagt. De, op Ik vraag dit, nu aan jou. Ja, op ja. dit moment, uh, je hebt de, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er zijn uh, de republikeinse presidentskandidaten... die vermoorden elkaar bijna in het openbaar. En met name bij die republikeinen, daar heb je die Tea Party. En daar zitten mensen bij, en die, dat kun je zien op weblogs nu... die haten Rousseau om zijn opvattingen bijvoorbeeld... over de opvoeding van kinderen... en vooral over zijn opvattingen over godsdienst... Want hij vond dat je kinderen vooral niet lastig moest vallen met godsdienst. Dat, dat moesten ze zelf maar eens een keer naar informeren... als ze daar wijs genoeg voor waren. Dus tot op de dag van vandaag zijn er mensen die hem verschrikkelijk vinden. En ja, ik denk dat we heel veel van onze democratische principes... die komen rechtstreeks voort uit zijn wer werk. Ook al realiseren we ons dat niet meer. Ja. Maar hij ligt niet voor niks in het uh, Pantheon in Parijs. Hij ligt met zijn, uh, zijn kist tegenover Voltaire. Dus uh, ja, hij ja. haalt wel status, John. Hij, hij is, is beroemd geworden door... ...idealistische boeken, zeg maar, als Emile en du Contra Social, die heb je genoemd. Leefde hij, leefde hij ook naar die idealen? Nee, absoluut niet. Oh. Dat, dat maakte hem <laughs> ook zo kwetsbaar... ...en daarom vonden mensen hem in zijn tijd, en sommige mensen is nu nog steeds... ...een ongelooflijke oplichter. Want dat boek, dat Emile over opvoeding, dat was een standaardwerk... Voor heel veel uh, lezers. Um, hoe moet je je kind opvoeden? Nou, dan las je kennelijk Emile in die dagen. Maar het boek belandde ook vrij snel op de brandstapel. Maar wat vooral belangrijk was. Uh, in zijn privéleven had hij een uh, verhouding met Thérèse. Dat was een, uh, ja, dat was een uh, werkster in Parijs waar hij verliefd op werd. En daar heeft hij um, vier of vijf kinderen meegekregen. Maar hij vond het niet. In orde om die kinderen zelf op te voeden. Hij dacht dat hij zelf niet toe in staat was of dat hij geen geld had. En al die kinderen zijn afgegeven aan weeshuizen in Parijs. Huh? En dat deed de man die dus uh, iedereen ja. uitlegde hoe je kinderen moest opvoeden. Ja, ja, ja, ja. Nou, en Voltaire die is, die heeft dat gepubliceerd op een gegeven moment. En toen werd uh, Rousseau tot op het bot afgebroken door ja. iedereen. Want iedereen vond dat zo'n minderwaardig besluit. En hij heeft aan het einde van zijn leven, dat beschrijf ik ook in mijn boek, heeft hij ook gezegd: uh, als ik één beslissing in mijn leven ongedaan zou kunnen maken, dan is het wel het afstaan van die kinderen mm -hmm. uh, aanwezig is, Want uh, wat heb ik daar ja. spijt van? Je noemde hem ook de treurigste man ter wereld in je boek. Ja, nou ja er is een, uh, hij heeft uh, een autobiografie geschreven, Bekentenissen. En dat boek dat wordt alom gezien als een van de honderd mooiste boeken ooit ter wereld gepubliceerd. Het staat in de kanon van de 100 beste boeken wereldwijd. En terecht. En, uh, want daarin uh, graaft hij diep in zijn ziel. Zo begint dat boek ook. De eerste regels is zoiets als... ik ga iets doen wat nog nooit iemand voor mij gedaan heeft... en na mij ook nooit meer iemand zal doen. Ik ga in, tot in de krochten van mijn ziel... en ik beschrijf alles wat ik daar aantref. En dat doet hij uh, in dat boek. En uh, ja, de, de, dat is, uh, ja, dat is echt heel mooi om te lezen... Okay. en afschuwelijk uh, oprecht en eerlijk. Ja. Maar wel de moeite waard. Dank je wel, uh, Twan Huis. Uh, dit weekend uh, werd in Geneve aangegrepen z n, z n, het feit dat hij 300 jaar geleden geboren is voor een, een feest. Dit is het Jean-Jacques Rousseau jaar en we kregen de toelichting daarop van Twan Huis, waarvoor ik je dank zeg. Het is vijf voor twaalf. De grande finale nadert met rassenschreden. Dinsdag maakt het oog in een speciale uitzending de winnaar bekend. van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. Al sinds drie weken, iedere avond om vijf voor twaalf, een voorproefje. en nu gedicht 5971. voorgedragen door Rob Schouten. Het laatste gedicht. Stel, dit wordt het gedicht dat alle andere gedichten overbodig maakt. Ik word de enige winnaar van de laatste. Turing-nationale gedichtenwedstrijd. Er breekt een algehele poetsblok uit... die Ramzi Nasser en alle andere dichters in Nederland en Vlaanderen... het zwijgen oplegt. Sommige uitgevers lachen in hun vuistje... eindelijk verlost van een vaste verliespost. Maar daar staat een heel leger aan poëten, redacteuren... professoren en juryleden tegenover... die hun werk, inkomen en status kwijtraken. En dat in een tijd waarin de culturele sector het toch al zo moeilijk heeft... Daarom hoop ik van harte dat dit gedicht niet als het best denkbaar uit de bus zal komen. Velen blijft dan onnodig leed en mij de eeuwige roem bespaart. Ja. Nou, ja, daar kan, een grappig gedicht natuurlijk. Kan Turing het mee doen. Ja, dat ook. En jij ook trouwens. En ik ook, hoewel er ook wel medelijdend wordt gesproken... Nee. over al die uh, dichters ja, en nu, professoren ja. die opeens broodeloos worden. ja Dit gedicht solliciteert er natuurlijk na om niet verkoren te worden. Ja, precies. En uh, ik denk ook dat de jury dat heeft overwogen. Maar tegelijkertijd, juist door dat provocerende karakter... dacht van, maar dat gaat je niet lukken. Nee. En dat de oogjury het daarom juist heeft uitgekomen. Ja, precies, ja. En uh, overigens, he, die eerste regel, dit, stel, dit wordt het gedicht dat alle andere gedichten overbodig maakt. Ja, dat is dit gedicht natuurlijk niet. Dit maakt niet alle andere gedichten nee. overbodig. Dus er is ook alle reden om het wel uit te kiezen, want er zal uh, niets gebeuren in uh, poëtisch Nederland wat deze uh, dichter vreest. Maar goed, het is een echt ja, paradoxaal ironisch gedicht en uh, goed gedaan. Goed gedaan, ja. En hij nou, heeft in ieder geval de genoegdoening dat het nu voor de radio is. Voor Absoluut, geluid, ja. Hè? En dat zal ook zijn bedoeling zijn geweest, wel. die stilte. In uh, het geniep. Wat denk je dat het voor iemand is? Een gefrustreerd dichter? Dat of? zou best eens kunnen, ja. Maar het kan ook wel een geslaagde dichter zijn... die uh, een gefrustreerde dichter speelt. <lacht> die speelt. de, op de hak neemt. Ja. Ja. <lacht> Het is altijd moeilijk met ironie, hè? Je weet het nooit helemaal zeker wat er uh, achter steekt. Tot zover gedicht 5971. Dank Rob Schouten. Dit was met het oog op morgen. Zometeen de echte Janne. Morgen presenteert Eva Jinek. Geen gedicht meer mijnerzijds. Dat zou te veel van het goede zijn. Goedenacht. nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette. Een laatste Glas im Stehen. Dit is Radio een.